Hier op www.vergetenartiesten.nl Fijn dat u allemaal weer luistert. Het beste uit Vergeten Artiesten gaat u naar luisteren. 15 jaar Vergeten Artiesten alweer dit jaar in juni. Gaat u luisteren naar een programma dat ik al eerder opgenomen heb en waar ik heel veel luisteraars mee had. Aan het einde natuurlijk weer uit het archief van Kees Corbijn. Veel luisterplezier en graag tot de volgende keer. Vergeten Artiesten, elke week weer een lust voor het oor.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 Op koffie Op koffie I like a nice cup of tea Vergeet de artiesten Met mijn drinken, koma. maar Alles staat gereed Op de plaatsen Klaar We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen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 we trekken weer en zingen En de polsterbloentjes bloeien En de zon ziet op ons neer En bekende koestjes loeien Kijk, daar heb je Jansen weer En wij wandelen door weer en wind En warme zorren Door hei en klei en zand en grins.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 Lokken ons meer naar de stad En we lopen zo te loven En we fluiten weer eens wat door. En wij wandelen door weer Een wind en warme zonneschijn Door hei en klei en zand en grind En waar geen wegen zijn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 Als het leven op het land begint, is ons de stad te klein. En we wandelen door weer en wind en warme zonneskijn. All my pretty speeches.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 Dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. Bedankt voor de leuke reacties die ik krijg via Facebook en via vergetenartiesten.gmail.com. We hebben kunnen luisteren naar Kees Pruis en die ging wandelen door weer en wind. Daarna Ruby Valley en Is Kennedy cuts Yankees met Mijn Song. We gaan nu naar Eddie Christiani en Donaria En daarna Harry Wallig met Mens Durft Te Leven. Vergeten Artiesten.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 dans me nog wat voor dan word ik geloof me je trouwe picador ai, aie aie aie aie ai, aie aie aie ai, toen sprak Ria vol gevoel en zacht Leidse Castorero heb je moed en kracht, no dood in de arena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 Ai ai ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ik keek naar mijn donna vol van liefde vuur. Maar toen ik de stier zag, wist ik het secuur. Ik pakte vlug mijn biezen, zei donna Ria mij. Die grote stier caramba moest een maat kleiner zijn. <lacht>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 Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Je maar heel voor, maar een enkele keer. En al te strak kun je niet meer, een andere Als mijn niet of aan je korte bestaan, hoe hebben we een paar en een oogbaar gedaan, hoe doet er mijn voeder mijn vriend en die weer, hoe op de ouderweer op weer bent, en wat geeft het wat doen voor het kreeg en verkeer. De vallen de kleur van je slaap, de vorm van je hoofd en de slit van je jas en van je leven. We de wegen de vaatjes de waren de aan en roepen oog, als je even blijft staan. De kiezen je toekomst, de kiezen je weg. And you're gonna throw for your eyes and a jerk, And touch up the arm of heaven And, favor, and serve the leaven The mantle, the brave and your librehold's right door The even giraffe and the reopening door Zult u moeten leven? Met die mag je wonen gaan, maar die is de pijn. En met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eisen mag doen. En je wordt genegeerd als je dat anders wil doen. Al had je iets deed met je streven, en je een leven is leven is mooi. Een in de en een kruipen in een kooi. Een Kop in de hoofd, je neus in de wind En lap van je laar voor andere pen. Een hart vol van warmte en verliezing geboord. Maar wie op je vierkante meter een spoor. Wat je zoekt kan geen andere feesten. We'll Up you are I won't worry you anymore.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 wirklich nicht an ihnen dran sein, denn sie hören mir zu artig zu. Hup. Wenn ich einen liebe, muss es ein Mann sein, nur ein Mann bringt mich aus meiner Ruhe. Lass mich, lass mich einmal deine Kamera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 Lass mich einmal ein, zu hier, Und zei. En mich, kuss mich, mal als kang. Hart, je hebt doch dick was mache, zeg, je krenkt je hart, hey. rest hey. aan een ja Daarom heb ik een veld gehuurd en ook een grote stier daar heb ik al wat mee voor. Nou zal ik je tonen welke wilde vuur en vloed er in mijn aderen bruit. Weet mijn karrenman en ik dat die stier gauw naar het stier een hemeltje brengt. Wil jij, wil jij terecht in een man, mijn karmen zijn? Jij bent de vrouw waarvoor ik zal vechten. Wil jij, wil jij eenmaal in mijn armen zijn? Ik zal dan den strijd spoedig besleten. Als ik overwin, groot zal mijn charme zijn. Als ik als held diep voor mijn liefde zetten, wil jij. Wil jij de legst eenmaal mijn karmen zijn? Ik prik dan in den vier zijn, biefstuk. <laughs> Kom voorzichtig op het plantje over het slootje, kijk daar staat die woeste sier. Ha ha Mocht ah, je rustig maar straks zul je zien, waar is dan wild verscheuren dier. Waar is nou mijn sfeer? Ik heb geen rust meer nu mijn bloed te woest aan het kolken is. Wat, daar komt de boer nog even moet ik wat dat tot het beest van molken is.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 Wil jij, wil jij, de eenmaal mijn karmen zijn. Ik prik dan in den vier zijn, wiegde. Ha ha ha ha. De ramp Dat is van <hieriging>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 Neem maar raad als wijze man, ik heb er ondervinding van vrijen, dat is wel fijn. Maar voor dechtelijke de staat geldt mijn speciale raad, moet het vrouwtje degelijk zijn. Luister goed wat ik je zeg, het grammofoontje wijst de weg, neem maar raad, want anders heb je pech. Want met zo'n aardig handig grammofoontje heb je succes bij iedere vrouw. Lukt een treur maar ze niet, draaien liefde ze niet. Lief. O, oh, de smaak herken je gewoon. Ja, met zo'n aardig handig grammofoontje ben je een graag gezien fan. En je kiest je bruid heel zorgvuldig uit, als je maar eerst haar platen voorkeur kent. Met zo'n aardig handig gramofoontje ben je een graag geziene vent. En je kiest je bruid heel zorgvuldig uit als je maar eerst er platen voor Dronken borrelgraad. Laat van mies dat bij zijn vrouwen flinken in zijn graad. We tippen met de dikke vroeger papper, maar dat bleek. Hij een pot met rode kool toen hij op tafel keek. Hij sleept en afgezeten neemt rode rommel weg. Geeft maandag pas de rode kool, maar goed, wat ik je werf. Eens nooit rode kool op een maandag. Daar komt er uit die vang. Ruwe zolder in de bliksem in, neemt mij de toch aan. Wie op maandag rode kolen zo, krijgt de voeten en pannen naar de hoog. Eens nooit rode kolen op maandag, daar komt er uit die vang. De jaren, de jaren, de jaren, de jaren, de de jaren, de de jaren, Die jaren, de je de de jaren, in anders krijg je niks. Ja, papper, zijn op bril, de de jaren, de jaren, de jaren, de de jaren, de jaren, de de jaren, de jaren, de jaren, de de jaren, de jaren, de jaren, de de de jaren, de jaren, de de de Rooie kolen op een maandag, daar komt ruzie van. Rooie kolen zit de bliksem in, neem mijn raad toch aan. Wie op maandag rode kolen stookt, krijgt ze potten en pannen naar zijn hoofd. Eet nooit de rode kool op een maandag, daar komt de ruzie zaak. De jouw de jere, met de blanze, de blaire. Veel ruzie werd volmaakt, de buren kwamen er af te pas. Ja, Papper vroeg aan puin in huis, al wat er vreedbaar was. Vra Papper hielp van Dapper en ze zei, dat kende ik ook. Ze sloeg nog steeds bagages in zijn hefdes met de po. En toen de ruzie was gedaan, zo'n Jan broodnuchter nou, die tijd voor het diner zegt, maar dat een vrouw. Eet nooit rode kolen op een daar komt de ruzie maar. Rooie kolen in de bliksem in, neem mijn raad te Wie op maandag rode kolen?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 Ik ben van op jou geweest naar een oude bruiloft. Ik heb genoten wat ik kon. Ik heb me best geamuseerd en mijn keeltje het gesmeerd. Ik ben er nog, alles is die van. Eerst zong de familie kaart op een rijtje naar elkaar. Stel het op voor ome mannen en zijn bruid. Zag toen ik de zo zag staan en ik keek hem even aan. Van hoe hou je het vijftien volle jaren uit? Weet je wel, mijn goede, beste, brave man? Dat je daar een ongeluk van krijgen kan. Ome mannen, ome mannen. Waarom kijk je zo nervieus O mijn manus O mijn manus Snijd je limonade neus. Limon neus Als een keizer zonder kroon Dat hij op zijn gouden troon In zijn ogen blonken traan Hij nam stopperend het ik heb ze enzovoort voor de eer hem aan. Beden. Ik heb me bij het niks bij uw in een hoekje neergezet. Had ze pas waren er in overvloed. Wat ze leunen in de bruid, drinken jullie nog eens uit. Want die gaat nog beter dan die wezen moet. Vijftig jaren lieve mensen, het is geen dag. Als ik zo bereikelijk is, heb ik je zeggen mag. Oh mijn mannen, oh mijn mannen, waarom kijk jij zo nerveus? Ome Oh mijn mannen, oh mijn manen, met je limonade neus. Met Frank Joren, Mimba Bo, kent je het en drink je het vol. Tot vanmorgen morgen zeven uur. Toen kreeg het gezelschap af en ze zakte langzaam af met een haring in het tuin. Lof en hij was in de mij en een grote hofpartij Want er is een tijd van komen en gaan. Van. Vader gaf je nog een zoen, en ik heb een van doen. Want met mij kan je verrukkelijk tijd zitten gaan. We bedanken voor het vriendelijk ontbijt. En we zonden toen nog eenmaal allemaal, allemaal wel. O m'n o Waarom krijg jij zo nerveus? O oh, m'n manet, o oh, m'n manet, Met je limon naar de neus. Nu is me aan het station is gevraagd geworden om een liedje te zingen, maar u voelt wel dat het gaat op straat heel moeilijk. Maar nu wil ik speciaal voor Nederland.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 In het lieve oude vaderland. Verloven nooit je kleine Holland. Wat overdog gebeuren mag. De plek waar je vanuit je wiegje het is de blauwe hemel. Da. Waar je op moeders knieën speelde. Waar je liep aan vaders hand. En Armo of een Veden. Het nooit je vaderland. We hoorde Willy Derby met spreek me niet over de Malaise en verloog het Nooit je Vaderland uit 1931. We gaan naar Ben zelf en Happy Days and Lonely Nights. En uh, Ape Lehman. En is California Orchestra met Give Me All Your Affection, Honey. Hierbij bij Vergeet de Artiesten. via SoundCloud, Facebook en natuurlijk Google Plus. Maar dan moet u wel even uw eigen aanmelden als vriend. Ga ook eens naar de website www.vergetenartiesten.nl of heeft u een vraag of u wil een liedje horen, vergetenartiesten@gmail.com. I'll meet your kisses and your reaction. Blanca to her garden,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 De straten omsweeft er een, een duintje, is of een zonnestraal. Het woord dringt met dat aardige duntje in het kleinst portaal. haal.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 en wel te rusten, wel te rusten, hoedenaf, daarvoor gaat nu sluiten, haar dagdag is voorbij. Goede nacht en bel te rusten. Luister, slapen nu, morgen daar. Daar gaat het nu sluiten. Bel te rusten. Goede nacht en welterusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De avro gaat nu sluiten. Welterusten.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 De aap is los, de aap is los, was in door, echt een zootje. Maar de oppas schoot discreet, het dier een pijltje in zijn reet. De aap was los, de aap was los, maar nou zit hij dus weer netjes in zijn kootje. De gorilla nam de benen.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 Lion, lion. De aap was los, de aap was los, maar nou zit hij dus weer netjes in zijn kooitje. Hij is weer in de aap gelogeerd, zoals we zeiden. Nou, netjes in zijn kooitje. En netjes. GTM, your GTM, same flower with the pool, to put them in